...eigenlijk een paar weken geleden heeft plaatsgevonden. Ben je daar verbaasd over? Um, er zijn gesprekken geweest uh, tussen Verbeek en ik denk een afvaring van de, van de spelersgroep... Of, ...of de aanvoerder. Uh, omdat zij vonden dat hij de teugels toch wel heel erg strak had aan, uh, aangetrokken. Er was weinig ruimte uh, voor uh, ja, speelsheid om het zo maar te zeggen. Een voetballer moet zich vooral ook op zijn gemak voelen. En, uh, ik denk dat er na dat gesprek wel iets is gegroeid tussen spelers en trainer. En dat is uh, helaas voor uh, AZ... Ja, pas aan het eind van de competitie gebeurt. Ja, want het was een ploeg eigenlijk die uh, vooraf dacht... dat mee gaat strijden om Europees voetbal, om playoffs... om daar in ieder geval mee, uh, mee te doen. Uh, nou ja, ze kunnen misschien nog net in het linker rijtje eindigen. Maar het is, een, het is al met al over de hele lijn... een zeer teleurstellend seizoen geweest voor AZ. Ja, zeker. In de competitie is het gewoon uh, heel zwaar tegenvallend geweest. En ik denk ook ja, dat, dat AZ dat zelf constateerd heeft... dat uh, de, de samenstelling van de selectie gewoon niet goed is geweest. Heel veel jonge jongens... Uh, uh, die met name onder druk ja, bleken toch niet goed te kunnen presteren. Ja, zie, zie jij overigens wel, want laten we ervan uitgaan dat GB gewoon blijft bij AZ... zie jij verandering komen daar, dat ze volgend jaar wel mee kunnen gaan doen? Ja, AZ gaat wel, uh, gaat wel wat doen. En die hebben uh, nogmaals de conclusie getrokken dat er een, een drie, vier spelers bij moeten komen. Er zullen ook spelers vertrekken. En er zal ruimte gemaakt moeten worden, uh, budgetair gezien. Maar die zullen anders uit startblokken komen dan dit seizoenjaar. Hoe ze uit de startblokken zullen komen in de tweede helft gaan we horen van onze commentatoren. We gaan terug naar de kuip voor de tweede helft van de bekerfinale tussen AZ en PSV. Hier zijn het nu Andy Houtkamp en Bas Thiglund. Er is uh, druk nagepraat over uh, momenten van PSV in de rust. Mertens die de bal afpakte van Doelman Esteban. Was dat beenhoog? Nou eigenlijk niet, dachten we. Na besturing van een paar herhalingen was die bal los. Jawel, dachten we. Waarom werd die goal dan afgekeurd? Geen idee. Terwijl de tweede helft nu in gang wordt gezet door PSV. Dat dus met twee en achter staat, maar wel wat te klagen heeft. Kwam die bal op de hand van Rijnen. Eerder in de wedstrijd had PSV een moeten he hebben. Nou, daar leek het eigenlijk ook op. Kortom, uh, scheidsrechter Kuipers heeft uh, wel wat steekjes laten vallen. Zo lijkt het in het eerste bedrijf. Het tweede bedrijf dus in gang gezet. Twee in de voorsprong voor AZ. Dat daar niet om zal malen. Het zijn ook wel dingen die bij een finale horen... Dat er zo nu en dan eens wat discussie kan ontstaan. Bouwma paast aan de linkerkant van het veld naar Willems. Die halfweg de helft van AZ is uitgekomen. En de bal meegeeft aan Strootman. Strootman balde diep in richting Mertens. Komt niet aan. Rijnen ertussen. En Bouwma die de bal weer helemaal terugkopt. De verre bal van Rijnen. Gaat de bal over de zijlijn en mag PSV gaan gooien. Doet dat met Willems. Willems de linksbek. Kijk, dan gooit hem het snel naar uh, Mertens in het gebied. En dan is het dat uh, Marcellus ertussen zit. Maar de afvallende bal komt bij Van Bommel. Doet dat niet goed. Uh, speelt hem zo naar Berkhoekmoesel. Die probeert Eltidoor door te bereiken. Dat lukt niet. En dan uh, lijkt het een overtreding van Van Bommel. Wordt niet voor gevloten. En dus gaat uh, PSV verder met uh, balbezit achterin. Terwijl Eltidoor door pijn aan het hoofd heeft. En uh, uh, de bal nu even over de zijlijn. Nee, niet wordt uh, gespeeld. Er wordt gewacht aan de zijkant. Met balbezit voor Lens om te kijken hoe het met Elti doorgaat. Die staat weer vol nog even aan het hoofd. En dan kan het spel verder gaan. Slechte bal op Van Bommel. Die eigenlijk niets anders kan doen dan de bal naar voren spelen. Maar dan is er balverlies bij Hendricksen. En dan gaat PSV in aanval. Bal bij Mertens in. Stans op het gebied. Mertens met Marcellus tegenover zich. Gaat langs Marcellus. Oh. en scoort de bal niet. Hij scoort hem niet. Hij gaat prachtig langs Marcellus. Maar schiet de bal, ik dacht via Marcellus zelf, in het zijnet... En dat levert dus slechts een hoekschop. Nee, zelfs dat niet, zegt Björn Kuipers. En dan is de kleine Mertens heel erg boos dat Esteban de doeltrap mag nemen. Het was een mooie beweging waarop, waarmee hij simpel langs Marcellus ging. Maar de bal niet in het doel kreeg in de korte hoek bij Esteban. En dus staat het nog steeds 2-1. Ja, mooi. Dreigen naar binnen, naar binnen, naar binnen. En dan toch op het laatste moment naar buiten gaan. Dan heb je als verdediger als je zeg maar mee leunt. Op je ene kant geen schijf van kans meer als de aanvaller ineens de andere kant op gaat. En zo heeft Mertens, ook door geduldig te zijn daar in die kleine ruimte, toch voor zichzelf de ruimte gevonden. Goeie actie. Toyfone heeft de bal inmiddels alweer. Willems, zo eindigt of begint de tweede helft een beetje als de eerste eindigde. Namelijk met vooral balbezit voor PSV. Klok op 47 minuten. 2-1 staat AZ voor. Dat dat met deze voorstelling natuurlijk ook kan. Zich wat terug laten zakken en dan maar wachten op een counter die vroeg of laat toch gaat komen. Dat de PSV-verdediging kwetsbaar is. Dat hebben we dus in de eerste helft gezien. Lens draait nu naar binnen, verspeelt de bal. Nu kan er zo'n counter komen. PSV wil vier man achterin. Er komt meteen een diepe bal. Gokken op Berens die de bal krijgt. Eltidoor is mee. Berens komt helemaal aan de rechterkant van het veld uit. Heeft Bouma mee. Dan moet hij wachten op steun eigenlijk. Komt een schaar, nog een schaar, nog een schaar. Moet hij er buiten om? Bouwma blijft rustig voor de bal staan. Zodat er geen voorzet kan komen. En uiteindelijk gaat de bal die van de voet van Berens vertrekt. Via het lichaam van Bouwma over de achterlijnen komt er een hoekschop aan voor AZ. Dat is dan denk ik toch wel het maximale wat Be Be Berends eruit kon halen op die manier. de hoekschop van de tweede helft. De luchtmacht van AZ mag zich melden. En nou excuseer ik ons maar vast dat wij meer en meer tegen de zon in kijken. Zeker als zeg maar, AZ aanvalt in de tweede helft. Dat is eh, moeilijk te zien. En daarom hou ik nu gewoon mijn mond en en die het lekker oplossen. Dankjewel Bas. Het is de hoekschop vanaf de rechterkant. Het linkerbeen van Berk Boenson. En voorin natuurlijk de koppers. Daar komt die bal voor het doel. En die schiet langs alles en iedereen. En dan met heel veel moeite kan er uitverdedigd worden door PSV. En kan er gecounterd worden? Nee, want Maher zit ertussen. En dan gaat de bal wel over de zijlijn. En mag PSV gaan gooien. Een meter of vijf over de middenlijn. Doet dat snel naar Lens. Lens probeert zich vrij te draaien. Of is het Willems? Het is. Uh, uh... Willems inderdaad. Willems notabene die uh, helemaal aan de rechterkant is. Ja en uh, bal dan kwijtraakt. Want een linksback is geen uh, aanvaller. Dat uh, liet Willems ook even zien. En meteen kan uh, Berends uh, voor AZ in balbezit komen. Aan de ook nog altijd linkerkant van het veld. En dan gaat de bal nu hard naar voren. Getrapt door Wijnaldum Even een gevechtje. Elti uh, door Marcelo. Die uh, lijken in elkaar te haken. En uh, tikken elkaar wat aan. Maar de scheidsrechter Kuipers bedekt dat met die ongelooflijk mooie mantel der liefde. En uh, het spel gaat dus gewoon verder met balbezit voor Strootman. Strootman de van de middenlijn wijst en zegt uh, waar Mertens moet lopen. Die loopt naar zijn smaak toch niet goed. Dan krijgt hij de bal na korte combinatie op het middenveld weer terug. En is het probleem eigenlijk alleen maar drie meter verschoven. Hij moet de bal terug naar Bauma. Bauma opent met een diepere bal. Locadia moet uit het centrum weg naar de linkerkant. Die wordt vastgehouden door Rijnen. Komt toch bij de bal. Dat doet hij goed. Schiet hem terug in de richting van Toivonen. Die bal is door een van de AZ-verdedigers geraakt. Gaat over de zijlijn. PSV gooit. Korte combinatie. Willems aan de bal. In de middencirkel krijgt Bauma of Marcelo nu die bal. Die mag wat meters maken. Want dat hebben de meeste ploegen toch wel door. Als er een komt dan is hij het meestal die vrij wordt gelaten. Die mag nu wel heel ver komen trouwens. Geeft de bal mee aan Van Bommel. Die wil hem verlengen. Dat lukt niet. Op de strootman. En dan weer afgeleverd bij Marcelo. zo begint eigenlijk het feest weer van vooraf aan. Willems nu wel opgejaagd. Bouwma opgejaagd. Maar net op tijd terug. De bal naar Waterman. Zo houdt PSV de bal. 50 minuten op de klok. 2-1. Nog altijd de voorsprong voor AZ. En balbezit. Vooral balbezit van PSV in de tweede helft. Met uh, nu uh, Bouwma. Bal de diepte in naar de rechterkant. Daar zit uh, Wijnaldum tussen. Giuliano Wijnaldum. Uh, misschien dat hij straks nog tegen zijn broertje komt te spelen. Zijn broertje. Uh, ...zit op de bank bij PSV als er een schot komt van heel ver van uh, Lens. Nou, die bal gaat nog net over de achterlijn, maar het scheelt niet veel. Bij de cornervlag uh, eindigt hij. En dus mag Esteban de bal weer in het spel gaan brengen. En doet dat uh, in het uh, gedeelte, terwijl het veld nu zeg maar voor meer dan de helft in de schaduw ligt. Gaat hij er doen in het donkere gedeelte. Trapt de bal naar voren richting Elm. Maar die kan niet koppen. En dan gaat de bal over de zijlijn. Omdat Van Bommel de bal het laatst heeft geraakt. Inborp voor AZ. In een uh, uh, leuke wedstrijd tot nu toe. 2-1. AZ leidt. Doelpunten her eltidor En Locadia voor PSV. En uh, het wachten is op het uh, verder ontvlammen van deze wedstrijd in de tweede helft. Die zes minuten oud is. Bokadia wil uh, onder een, uh, een bal toe die eigenlijk een beetje over hem heen stuitert. Nadat de aanval van AZ even onderbroken is door PSV. Nu pikt AZ de draad weer op en kan het komen via de linkerkant. Maar is er een overtraining geconstateerd. Door scheidsrechter Kuipers die dat wel goed gezien heeft op El Maar even vergeten om de voordeelregel toe te passen. Daar is AZ terecht een beetje boos over. Laat ik zeggen teleurgesteld. Want Mahert leek er aan de linkerkant met de bal vandoor. Dat heeft uh, de scheidsrechter dus wel in de gaten. Maar toen was het al te laat en had hij al gefloten. En als dan de... Uh, in dit geval de tegenpartij PSV massaal stilstaat. Ja, dan kan je ook niet meer terug. En dus komt er een vrije schop. En heeft PSV letterlijk alle mensen weer achter de bal. Is de angel eruit. En moet de ploeg het Alkmaar genoeg nemen met een vrije schop. Waar Maher zich dan mismoedig voor melden. En die kan dan uh, kijken of hij een kopper kan bereiken. Elm is mee, Reijne is mee. Reijne kopt de bal vanaf de rand van het strafhofgebied in het strafhofgebied. Dan wordt hij door PSV onschadelijk gemaakt door Lokadie aan een keer meegegeven aan Lens. Die nu een fel duel aan moet met Wijnaldum. Die dat wint op snelheid en dan de bal zonder risico te nemen maar de tribune injaagt. Ja, dat doet hij uh, verstandig. Wordt wel vaker gezegd van geen risico nemen, rammen maar de tribune in. Uh, hoe vaak zie je niet verdedigers dan nog even pingelen en de bal kwijtraken. Nu uh, was de inworp daar en is de bal helemaal terug bij Marcelo. En Torifonen die een hele rare bal geeft... Uh, met uh, de rechter naar Willems. Bal bijna over de zijlijn. Maar Willems kan hem binnenhouden En uh, weer een uh, slechte kaats van Toijvonen. Die we nog helemaal niet hebben gezien in deze wedstrijd. En uh, dus verborgen blijft op het middenveld bij Hendriksen. Zijn uh, tegenstander. Nu gaat de bal de diepte in. Maakt Lens een kleine overtreding op Wijnaldum. Gezien door de grensrechter. Vrije trap voor AZ. Die uh, vrije schop komt er dan halverwege de AZ-helft. Nou is het zo dat uh, Esteban wat momenten van drukte heeft gekend in zijn strafverbied. in de eerste 8-9 minuten van deze tweede helft. Maar nog niet ernstig in verlegenheid is gebracht. behalve met dat moment van Mertens. Dat was een goede actie van de Belg. Maar dat was eigenlijk ook alles. Nou heeft AZ aan de andere kant ook nog niet zoveel laten zien. Kortom, als je puur kijkt naar. wat gebeurt er nou voor beide doelen. is het wat magerder dan dat het in het eerste bedrijf was. AZ nu aan de bal aan de linkerkant van het veld. waar een ingooi genomen gaat worden. Elm aanspeelbaar is. Maar eerst nog de bal door Maher terug wordt gegooid naar Wijnaldum. Omdat hij de ingooi mag nemen. Meter of 10 over de middenlijn. Linkerkant. Hendrikse zou kunnen in de as van het veld. Hoewel Toijfon er dichtbij staat. Er biedt zich gek genoeg niemand dichtbij aan. Nou kan Wijnaldum een end gooien. Dat doet hij ook nu trouwens. Die bal rolt het strafgebied van PSV. En wordt dan door Marcel de andere kant erop getrapt. Komt dan voor de voeten van Van Bommel. Die hem beheerst. Meegeeft in de loop van Strootman. En die blijft dan hangen. Achter het been van Wijnaldum. Die een gele kaart krijgt van Kuipers. Die er met zijn neus bovenop staat. Dat is de eerste gele kaart in deze wedstrijd. Hij biedt zijn verontschuldigingen aan de PSV er nog even aan. Stroopman dus. En krijgt terecht Geel omdat hij een laten we zeggen veelbelovende aanval van de tegenstander onderbreekt. Want dit was een handige overtreding als je dat zo mag noemen trouwens van de middellijn. Anders is PSV er op volle snelheid met drie vier man vandoor. En dan heeft AZ echt nog wel wat mensen achter de hand ook. Maar dan zou het dreigend kunnen worden. Dat wordt het nu niet. Geel is er dus. De eerste gele kaart voor Wijnaldum. En is er nou een blessurebehandeling nodig voor Strootman of niet? Want die zit daar nog steeds. Ja, die zit daar nog steeds met Kees van der Linden... De visio erbij, de verzorger van PSV. Overigens kijk ik naar de zijkant, zie daar Gert-Jan Verbeek eigenlijk redelijk relaxed staan. Nooit de beker gewonnen, als trainer niet en als speler niet. Wel twintig jaar geleden precies in de finale gestaan met sportclub Herenveen toen nog 6-2 verloren van Ajax. En zijn tegenstander, de trainer van PSV, heeft wel al een keer de beker met PSV gewonnen, overigens ook. Met Glasgow Rangers en met Zenit Sint Petersburg ook meerdere prijzen gewonnen. De Hagenaar dus van 65 jaar jong. Maar Verbeek die wil heel graag die prijzen een keer winnen. Stroopbal trompelt. ...naar de zijkant aan de hand van Kees van der Linden. En uh, hopelijk gaan we hem wel terugzien, want hij is toch een van de uh, spelers die PSV heel goed kan gebruiken. De vrije trap gaat genomen worden en uh, gaat richting het strafschopgebied, richting Locadia. Maar wordt uh, weggekopt door Hendriksen, wel opgevangen door PSV, maar niet voor lang. Want Marcellus speelt de bal de diepte in, richting Eltidor uh, met uh, Bouma. Maar Bauma met al zijn ervaring... Tikt de bal even terug op Waterman. Schrootman is weer terug. Het is weer 11 tegen 11. Waterman met een ongelofelijke slechte bal. Die bal komt 10 meter achter Willems met een rotgang aan. Hij gaat over de zijlijn. Daarmee geeft PSV het balbezit weg. Ingooien AZ genomen. El Tidor. Goeie actie. Aan de rechterkant probeert nu AZ verder te gaan via Berends en Maher. Maher aan de rechterkant moet nu een voorzet geven. El Tidor voor het doel de bal onderweg aangeraakt en de opgevangen door Van Bommel. Voordat er ook maar eentje van AZ in de buurt van de bal komt. Van bommen neemt weer risico. Wil Pingelend het zafvoergebied uit. Dat lukt niet. Dan zit Hendriksen met een voet tussen. Komt de bal voor de voeten van Bouwa, Die dan maar geen risico neemt. En de bal wegtrad via het lichaam van Adama Her, Gaat die bal dan over de zijlijn. En mag er een ingooi komen voor PSV. Maar als de verdedigers nou hun werk eigenlijk niet naar behoren doen bij PSV. Zoals wij al eerder geconstateerd hebben. Nu ook de keeper nog merkwaardige dingen gaat doen. Dan maak je het jezelf erg en onnodig moeilijk. 56e minuut. 2-1 voor AZ. En het balbezit opnieuw voor de doelman van PSV Boy Waterman. Doet dat uh, meegeven aan Marcelo. Marcelo wa, uh, Stroopman. Stroopman weer terug naar Marcelo. Kijken wat Marcelo. Voor moois uit de Braziliaanse hoge hoed. Over het nou een paasje naar de rechterkant. Waar een overtreding wordt gemaakt op Hutchinson. En dus een vrije trap voor PSV. Hebben we toch alweer bijna 12 minuten gespeeld. In de tweede helft. En uh, staat AZ nog altijd met 2-1 voor. En uh, zou het zomaar kunnen zijn. Dat er feest gaat worden gevierd. Als Toivonen de bal schiet. Maar hij schiet hem tegen Hendriksen op. En dan gaat de bal over de zijlijn. Overigens het feestje zal dan worden gevierd. Bij het stadion op het bordes. Waar een paar jaar geleden ook. De landstitel enorm werd gevierd. Balbezit voor PSV via Stroopman die nog steeds een beetje hinkelt. Gaat de bal naar Bouma. Bouma, mooie steekpaas. Maar dan komt de bal niet terecht bij Van Bommel. En kan AZ overnemen met Maher. Maher, snel, weg aan de rechterkant van het veld. Nou moet Bouma de achtervolging inzetten. Dat heeft hij wel gedaan. Maar meer dan meelopen kan hij niet. Maher loopt het hele veld over. Komt wel uit aan de zijkant nu. Als rechtsbuiten. Nou heeft zich gemiddeld voor het doel gemeld en doet hij eigenlijk hetzelfde als zo even. Namelijk de bal via Bouma over de achterlijst schieten hoekschop. Voor PSV Bouwma is terecht boos. Omdat natuurlijk Maher niet zijn man is, daar moet iemand meelopen. Dat gebeurt eigenlijk niet en dan moet hij oplossen. Met alle problemen van Dien. Dat levert AZ dus nu weer een hoekschop op na 57 minuten. 2-1 nog altijd de voorsprong voor de ploeg uit Alkmaar. Ze voetballen nu zeg maar het vak toe. Met hun eigen aanhang die nu maar wat Lawaai gaan maken om de ploeg een hart onder de riem te steken. Goedmoedson gaat de hoekschop trappen als ik dat goed ziet. En we staan er van AZ4. En dat zijn de vier die er eigenlijk altijd staan met hoekschoppen klaar om te toppen. Met de linker van Goedmoedson, daar komt de bal. Voor het doel wordt doorgekopt en wordt niet. Uh... Terechtgebracht bij een AZ'er. En dus kan er uitverdedigd worden. Maar voor eventjes. Ja, dit is een hele rare trap. Met links van Dirk Marcellus. Die laat zien dat links niet zijn allerbeste been is. Wel verdwijnt over de zijlijn. Precies ter hoogte van de middellijn. Aan de voor PSV gezien rechterkant van het veld. En uh, mag PSV daar gaan gooien. Hutchinson heeft de bal in handen. Maar er loopt niemand vrij. Het staat een beetje stil bij uh, PSV. PSV dat wel even aanzetten in de tweede helft. Maar nu uh, lijkt het uh, een beetje te stokken. Ook nu weer. Als uh, balbezit is voor AZ. Bal gaat de diepte richting door. Heel ver uit zijn doel. Boy Waterman. En met uh, nogal veel gevaar. Haalt hij de bal uh, uh, weg en dan is er een uh, ruzie hoor weer tussen Marcelo en Altidore. En Altidore met die brede Amerikaanse borst van hem tegen de andere brede Braziliaanse borst, die van Marcelo. En dan moet uh, Kuipers erbij komen om meteen eventjes het te sussen. Doet dat met een gele kaart voor Altidore en dat vindt de ene kant van uh, het stadion uh, onterecht. En uh, ik denk dat hij daar wel gelijk in heeft, uh, Björn Kuipers. Want uh, het opgeronde standje Eltidoor, nog altijd een jonge jongen. Als je hem uh, ziet, uh, denk je dat hij uh, al richting de 30 gaat. Maar hij is nog net in de 20. Uh, uh, heeft uh, de gele kaart gekregen. en moet Goed, Voor dus rest... jou ook altijd. Ja, terecht uh, Bas. <laughs> het is uh, balbezit aan de rechterkant voor PSV met uh, Lens. Lens, die op snelheid zijn tegenstander voorbij wil. Wijnaldum blijft goed naar de bal kijken en zet zijn lichaam ertussen. Dan wordt Lens eigenlijk uitgenodigd om een klein duwtje te geven. Dat doet hij ook ogenblikkelijk. En Wijnaldum is slim genoeg om te weten dat de grensrechter ernaast staat. En dat meestal wel ziet en ook nu. Dus zo levert dat aanzet vrije schop op. Ik zat nog even naar het moment van Elty door te kijken zo even. Ik denk hij gaat weer op een drafje naar de scheidsrechter. Hij is ook ooit een keer bij Twente het veld uitgestuurd. Omdat hij iets te lang bleef klappen en applaudisseren en cynisch doen tegen de scheidsrechter. Dat heeft hij nu... Blijkbaar heeft hij ervan geleerd. Van Bommel maait een beetje langs de bal heen. Blesseert zich erbij. Omdat er denk ik iemand achter zijn voet blijft haken. Van Bommel ligt geblesseerd op de grond. Kijkt weer. Staat, staat weer. weer wordt overhand geholpen door Hutchinson. De PSV-aanval loopt verder. Dan wordt er wordt een overtreding gemaakt op Strootman door Marcellus. En komt er een vrij schot. Van Bommel is erbij bij gaan staan. De schade valt mee. Voelt nog maar eens aan de rechtervoet. En er komt een uh, vrij schot voor PSV. Dat uh, voor de gelegenheid maar weer eens wat mensen van achteruit mee naar voren stuurt. Want Mertens wil die bal het strafgebied van AZ... Indraaien. Daar staat nu Marcelo. Daar komt Bauma bij. Daar staat Lens, daar staat Locadia en daar staat ook Toivo. De vrij schop is trouwens snel genomen. Wordt door Willems nu afgeleverd. Marcelo kopt. Kopt omhoog. Is de bal kwijt. Wil nog een keer koppen. Die stuit. Het bal blijft hangen. 4 viergever trapt de bal weg. En komt er voor de voeten van Van Bommel. Die nu als een rechtsbuiten probeert langs viergeven te lopen. Maar zichzelf behoorlijk overschat als het op snelheid aankomt. Want de bal aan viergeven moet laten. AZ verspeelt de bal dan wel weer makkelijk. Dat doet ook Lens. En dan kan de nog alsnog uitkomen. Een uh, flinke uh, tackle van uh, Lens, maar. Op de bal, bal over de zijlijn. En dus mag AZ gooien, doet dat met Maher. Maher houdt de bal even bij zich om te kijken of alles en iedereen nog heel is. En uh, gooit de bal dan een beetje gefrustreerd tegen de grond. Omdat er helemaal niemand klaar stond om die bal in ontvangst te nemen, de inboard En laat het dus over aan bij Maar Overigens net bij die overtreding, even dat nare trekje van Strootman. Zeuren bij de scheidsrechter om een gele kaart voor Marcellus. Helemaal nergens voor nodig. Nu maakt hij zelf een overtreding. Maar gaat het spel verder omdat AZ in balbezit is met Maher. Maher aan de buitenkant. Aan de rechterkant komt Marcellus, maar hij speelt hem binnendoor. En kan Berens er iets mee? Nee, bal is net iets te hard. De bal gaat over de achterlijn. En aan de rechterkant was Marcellus uh, goed mee opgekomen. Dat was een betere optie geweest in dit geval. Maar goed, het is uh, een genot om naar een jongen als Maher te kijken. En een grote club, heeft hij zelf gezegd, in Nederland. Daar wil hij naartoe. En dan moet dat of Ajax of PSV zijn. Dus misschien dat hij de beker wint met PSV of met uh, AZ. En dan volgend jaar bij de verliezende bekerfinale speelt. Ja, hoewel de gang naar Amsterdam wat logischer lijkt. Zeker als daar wat uh, verdwijnt. Denk aan Siem de Jong en aan Eriksen, waar wel aan getrokken wordt. Dan zou dat maar zo een uh, logisch vervolg kunnen zijn van de carrière van Maar Dat hij uh, een aardige club voor het uitkiezen heeft. En als hij het zou willen ook in het buitenland, natuurlijk wel. Dat lijkt me duidelijk. Een half uur of een uur gespeeld, een half uur nog te gaan in deze wedstrijd waar 2-1 is. AZ PSV. AZ dus op voorsprong. Willems, Paas naar Locadia. Nog altijd de man in de spits bij PSV. Zoekt contact met Mertens die het weer eens op een lopen zet. Dat de bal aflevert bij Willems. De 1-2 is net niet goed. Onderschepping AZ. En nu is Willems weg. Kan AZ daarvan profiteren? Nee, want Willems loopt Elti door van de sokken. Voordat er überhaupt een counter kan komen. En daarmee komt er een vrij schot voor AZ. En denk ik dat Willems ontsnapt aan geel. Want hier had je een gele kaart voor kunnen geven. Niet omdat de overtreding zo zwaar was, wel omdat je daarmee je tegenstander een counterkans opneemt. Waarschijnlijk de Kuipers oordeelt dat het anders is en geeft de gele kaart niet na 62 minuten. Er lopen wat mensen warm van beide ploegen. Ik zie met name wat PSV'ers volgens mij... Nee, het zijn AZ'ers warm lopen en één PSV'er. Maar we hebben nog steeds dezelfde 22 waarmee we de wedstrijd zijn begonnen. En dus hebben beide trainers nog geen het uh, nodig uh, gevonden om te wisselen. Nu is uh, Strootman uh, weg, maar wordt goed opgevangen door Hendriksen. Raakt Hendriksen. Uh, Kuipers zegt, uh, bal gespeeld. En dan uh, schiet Esteban de bal naar voren. En, uh... Nu komt Hendriksen langzaam overend, en leeft weer. Heeft Maher de bal en doet dat goed. Maher nog altijd in balbezit. Bal naar de linkerkant naar Gutmundsson. Gutmundsson met Berens voor zich, maar speelt de bal terug naar Maher. De mooie mooi driehoekje met Berens nu. Berens, Gutmundsson, Gutmundsson, Maher. Maher terug naar Gutmundsson. En doorgelopen. Maher wordt aangespeeld. Maar kan de bal net niet onder controle krijgen. Omdat Marcelo ertussen zit. En dan wordt de bal weer naar voren gespeeld. Richting Locadia, waar we eigenlijk... Buiten dat ene doelpunt dat hij maakte, nog heel weinig van hebben gezien. Meer dan in de eerste helft is AZ in het tweede bedrijf gaan voetballen. Is het gaan combineren, blijft de bal op de grond. Loert men niet uh, louter op counters en wacht het op ruimtes die ontstaan. Maar wil het wat meer de bal en probeert het ook tot uh, combinaties te komen. En dan blijkt dat het eigenlijk best aardig gaat. En dat de bal vaker dan in de eerste helft ook gewoon op de helft van PSV ligt. Terwijl nu Marcellus doorzet en in botsing komt met Willems, daarbij geblesseerd raakt. Daar heeft uh, scheidsretter en grensretter geen oog voor. Hij ligt er nog altijd, Marcellus. Als PSV een tegenaanval heeft ingezet waar Bauma zich uh, bij, betrokken bij betrokken voelt. En dan door Lens wordt geschoten. Maar een vrij slappe bal vanaf de rand van het strafselgebied ja, in de hij van heeft Esteban. een probleem hoor, Marcellus. Aan zijn knie. Zijn ja, rechterknie. Er wordt nu ook, uh, hij steekt nu ook zijn hand op naar de keeper en zegt schiet maar die ja. bal buiten. Dat wil Esteban ook wel, maar dat lukt niet. <laughs> dat doet Elti door dan die de waterhoud van de middenlijn opvangt. En Marcellus, uh, zo heeft het er inderdaad alle schijn van, gaan wij niet meer terugzien. Hey in deze wedstrijd. Kijken we naar de bank. Wat zit daar als verdedigers op? Johansson-Gorten. Ja. Dat zijn dan de twee mogelijkheden die je hebt. Waarbij Gorten natuurlijk eigenlijk een linkspoot is. Gedurende lange tijd. Uh, Johansson zijn uh, zal zijn vervanger dan ja. uh, zijn. Uh, en Marcel is, of van de medekant natuurlijk ook nog. Zit daar nu 10, 15 meter over de middenlijn. Moet nu naar de kant, maar dat ziet er inderdaad niet heel hoopvol uit. De verzorger is daarbij. De rechtsback even buiten de lijnen. PSV gooit in, geeft de bal nu weer terug aan AZ. Maar weet dan wel dat het even door mag met een man meer. Na 65 minuten. Nog altijd een voorsprong voor AZ. 2-1. Terwijl Maarten Gooseling nog altijd met uh, Dirk Marcellus bezig is. En uh, dat inderdaad nogal lang duurt. En dan denk ik ook dat Gertjan van Beek zal zeggen: "Joh, ik wil het wel weten, want ik sta nu met tien man, zonder of eigenlijk met uh, drie verdedigers. Ik mis een verdediger. En uh, nu is er balbezit voor Toivonen. wie neemt de rechtsbackpositie over? Dat doet eigenlijk uh, Berends, de rechtsbuiten, terwijl Dirk Marcellus weer uh, loopt, nog niet als een kieviet, maar toch. Hij wil graag terugkomen en Kuipers. Uh, Wacht daar nog even mee. Die weet het ook nog niet. En uh, zegt dan tegen uh, Marcellus dat het mag. Kom op joh. Nou, nu mag het dan eindelijk. Maar dat vond ik wel rijkelijk lang duren. Als uh, Willems de bal heeft. Willems voor PSV. Schiet, uh, schiet helemaal niet zo slecht. Die bal gaat maar een paar decimeter over het doel van Esteban. Het staat nog altijd, ook na 67 minuten spelen... 2-1 in het voordeel van AZ tegen PSV. En het valt mij op in de tweede helft dat ik een stormend PSV had verwacht. En dat toch nog steeds niet zie. Nee, Omdat AZ de bal in de ploeg mee te houden. Omdat ze weer uitgaan van wat ze goed kunnen. Namelijk voetballen. En de ballen naar de rond laten gaan. Nu op de achtergrond hoorden we dat. Johansson inderdaad in het elftal. Marcel is naar de kant. Het gaat dus toch niet meer. Dat is een aanbelating. Na 66 minuten. Maar AZ heeft blijkbaar ook in de rust wel wat te horen gekregen van Verbeek. Die dat ook zal hebben gezien. Dat het allemaal wel wat rustiger mag. En dat uh, legt ze geen wind eieren Want daarmee kan je de tegenstander toch wat makkelijker ontregelen. Esteban heeft een uh, bal voor zich liggen. Wacht even totdat de nieuwe rechtsback Johansson vanaf de andere kant is uh, aangekomen hey, is bij is de rechtsbackpositie En bij PSV going going gaat inderdaad wel Toyfone naar de kant. We zeiden al, die hebben we eigenlijk helemaal niet gezien in deze wedstrijd. En uh, Giorgino Wijnaldum. Gaat er nu inkomen. Die gaat dus niet zozeer rechtstreeks tegen de andere Wijnald omspelen. Maar komt nu in het centrum uit in de rug van Spitse Locadia. Maar Toivonen viel flink tegen in deze wedstrijd. Balbezit voor PSV. We zitten in de 68ste minuut van de wedstrijd. Nog een kwart wedstrijd te gaan tussen AZ en PSV. AZ leidt met 2-1. Balbezit voor Mertens. Mertens, bal de diepte in. Mooie de crossbal naar de rechterkant. En kan Lens de bal onder controle krijgen? Ja. Geeft hem ook aardig voor het doel. Maar dan komt de bal niet goed aan. Het was Locadia die de voorzet gaf. En dan meteen de counter met AZ. Met Eltidor. Eltidor met Berends. 2 tegen twee. Oh, hij krijgt hem net niet. En dan glijdt hij op de Amerikaanse billen en is deze mogelijkheid, en ik mag eigenlijk wel zeggen dat het een kans was, is verkeken buiten spel. En Dick Advocaat maakt zich heel boos dat het geen uh, buitenspel is. Maar er is voor gevloten buitenspel net over de middenlijn van PSV. Vrij trap voor AZ. Maar dit was een hele grote kans als Elti door die bal bij Berens had gekregen. Het lukte niet en dus staat het nog steeds 2-1. Johansson opgejaagd door Mertens. Bal terug naar de keeper. Locadia loopt mee. Dat loopt allemaal maar net goed af omdat de bal voldoende snelheid heeft. Dan door Esteban de andere kant op getrapt. Op de middenlijn aan wordt genomen door Elm. Die verslikt zich in het duel met Wijnaldum die er wel heel makkelijk nu vandoor is. 2-3 man kwijt. Johansson zet de achtervolging in. Wijnaldum geeft de bal mee aan op Straslobiet schitterende E2. Maar de bal net niet secuur genoeg terug. Zodat Wijnaldum zou kunnen schieten. Zo krijgt AZ er nog een voetje voor en kan het uitverdedigen. Maar dit zijn gevaarlijke momenten. Die dus eerst aan de rechterkant naar de net niet tot stand gekomen aanval van AZ. En daarna aan de linkerkant naar de net niet tot stand gekomen 1 2 was ook goals hadden kunnen opleveren. Maar tot twee keer toe gebeurde dat niet. Zo staat het nog altijd 2-1 na 68 minuten. Het bal zit voor AZ aan de linkerkant. Op de middenlijn is er een inworp genomen door Wijnaldum. Doet dat goed naar Elm. Elm krijgt de bal niet, niet terug. Van Berens uh, vanaf de linkerkant. Nee, het is uh, niet Berends. Het was Goedmundsson die de bal niet terug kreeg. die nu heel langzaam naar beneden gaat. En echt nu uh, zo'n beetje alle zicht voor ons uh, verspert. Uh, maar het is wel uh, lekker om uh, zo'n zonnetje weer eens te zien. Na de afgelopen maanden de inworp van uh, AZ. Komt de bal voor het doel. Wordt uh, weggekopt door Marcelo. Opgevangen door Hendriksen. Hendriksen naar geven, Viergever. geven. kijkt naar voren. Speelt de bal goed de diepte in de richting Goekmoetson. Maar Goekmoetson wordt van de bal afgezet door Hutchinson. En die speelt hem dan weer naar Marcelo. Die wordt even opgejaagd door Berens. En dan uh, speelt uh, Marcelo de bal terug. Via de uh, uh, keeper Waterman komt de bal dan bij Bouma. Bouma, Willems, die uh, wat vaker komt. Nu aan de linkerkant van het veld wel heel makkelijk langs Johansson gaat. Nu die finaal in een schijnbeweging van Willems trapt. Het levert geen gevaar op omdat uh, de aanval stopt. Nu weer terugkomt bij Willems, Strootman. Die dan uh, duel aan moet met Elm. De bal er langs speelt. naar Locadia zelf doorloopt. De lopen er van AZ2 mee. Waardoor Willems eigenlijk weer vrij komt. Weliswaar 10 meter terug. Nu de bal wordt overgenomen door Mertens. Die gaat denk ik wel heel makkelijk naar de grond. En uh, dat vindt de scheidsrechter ook. En die zegt doeltrap als de bal over de achterlijn zou gaan. Je zou er bijna nog een gele kaart aan Mertens voor geven voor Svalber. Want die... Uh, nou ja, al zou die al even zijn aangetikt door de verdediger. Eerst nog zeg maar, twee stappen loopt en dan maar besluit dat hij zich toch laat vallen. Dat zijn uh, geen momenten waarmee je de schoonheidsprijs kan ophalen na afloop. Hij zegt wel, ik ben toch mijn schoen kwijt. Dus dan is hij wel geraakt. Dat kan niet anders. Maar ja, geraakt worden en uh, een overtreding tegen je gemaakt zien... dat is toch wat anders. Ik heb de indruk dat hij zich nogal makkelijk richting en, de aarde beweegt. Je ook waar de schoen ligt. De buiten. Ja, ja dat buiten is, is dat. Op het afschopgebied. Uh, wij hebben helaas geen monitor waarbij we de herhalingen kunnen zien. Maar ik zie mensen achter me die uh, de sponsorruimtes ingaan en eruit komen... Uh, duidelijk nee schudden dat het uh, absoluut geen penalty was. Uh, en dat zijn zelfs nog PSV-fans, uh, dus dan zal het wel zo zijn... Uh, balbezit voor AZ. 2-1. Nog altijd. 71 minuten gespeeld. Balbezit aan de linkerkant voor AZ. Mooie bewegingen. Van wie anders dan uh, Maher. En wel bal even naar Elm. Elm. Het is niet de ene Elm. Uh, die is beter. Die uh, uh, vorige, zeg maar, uh, Rasmus. Dit is uh, Victor Elm. Rasmus is een uh, veel betere voetballer. Ging ook voor veel geld weg. En toen kwam deze Victor ervoor terug van uh, Heerenveen. Maar goed, hij heeft een uh, nuttige positie op het middenveld. En nog altijd balbezit voor AZ. Met Etienne Rijnen, die uh, wat ruimte heeft en de bal naar Maher speelt. Linkerkant van het veld. Nou, staan er eigenlijk al een poosje van AZ een paar te wachten in dat strafsoepgebied. Maar er komt geen bal. Nou vind ik het wel te billiger dat je het altijd maar over de grond probeert. Maar als je nou drie, vier mensen hebt die zich in dat strafgebied verzamelt. Dan zou je er ook een keer een bal in kunnen gooien. In de hoogte niet ontstaat Elm goed en sterk en groot. Eltidoor goed en sterk en groot. Dan heb je kans. De bal loopt dan over de zijlijn. Dan mag Wijnaldum een ingooi gaan nemen. Dat gebeurt na 72 minuten. Nog altijd dus de 2 in voorsprong voor AZ. Het publiek maakt lawaai. Dat zijn de AZ-fans. De ingooi komt het strafgebied binnen. Wordt doorgekopt en dan van afstand geschoten. Door Henriksen. Dat schort wordt geblokt. Dan moet AZ verdedigen. Dat doet het eigenlijk maar half. Reine kegelt wel. Locadia om ver, maar krijgt de bal niet weg. Die gaat naar Lens aan de rechterkant van het veld. Nog via een tussenstation. Mertens komt er voor het doel. Bij de tweede paal, dan staat Locadia. Maar die ziet geen kans die bal op het doel af te vuren. Moet er achteraan lopen om hem binnen te houden. Aan de linkerzijde dus weer. Doet dat. Dan wacht hij op hulp. Die komt via Willems op het punt van het strafhofgebied. Willems met een tegenstander voor zijn neus. Legt de bal terug op Van Bommer. Die gaat schieten. Van Bommen Die schiet de bal tegen de vuist aan Van Esteban. Die hem recht om zich af ziet komen. Maar een krachtig schot. Nog met moeite wegstond naar de zijkant. Goeie knal van, van Bobbel. Het en PSV mag verder net een ingooi aan de rechterkant. Doet dat uh, uh, nog niet omdat er een wissel gaat komen. Er gaat Johan Berg Goedmuntson bij AZ en wie gaat er komen? Dat is wel heel erg ver om te een zien. Wissel in het team van, van AZ. Dat, uh, 22. Ah, Steven Berghuis mag komen uh, opdraven. Heeft een tijdje de voorkeur gehad uh, bij AZ van Gertjan Verbeek. Maar uh, is toch weer op de reservebank terechtgekomen. En zal het dus uh, uh, nu uh, in de laatste, wat hebben we, 17 uh, minuten ongeveer nog moeten doen. Als de bal in het strafschopgebied is bij Lens. Lens eventjes terug op Hutchinson. Hutchinson bij de achterlijn uh, probeert de bal voor het doel te geven. Lukt ook, maar de bal wordt weggekopt. Dan is Van Bommel uh, attent en speelt de bal terug naar Hutchinson. Hutchinson naar Stroopman. Stroopman tussen twee man. Is er één teveel, duidelijk. En dan kan er uh, uitgedeeld worden met een eerste balbezit En dan... Uh, Krijgt door een vrije trap tegen. Omdat hij buiten bereik van de bal, de bal is niet eens in de buurt, eh, Bauma vasthoudt. En dat betekent een vrije trap. Het wordt eh, heftiger, spannender en spannender in deze bekerfinale in de Rotterdamse Kuip. AZ leidt met 2-1 en PSV is hard op zoek naar de gelijkmaker. De bal via Wijnaldum aan de linkerkant zou een voorzet moeten opleveren. Maar Wijnaldum wordt eh, onder druk. Van de AZ-verdediging helemaal de cornervlag ingeduwd. Daar houdt hij dan wel manmoedig stand. En dat levert dan uiteindelijk PSV in ingooi op. Willems kan dat ver, dat weten we inmiddels. Dat wordt een soort de hoekschop nu. Als de luchtmacht van PSV, zonder tooiwonen dus. Dat schilderswok op een borrel zich maar meldt in dat strafgebied. Dan komt de bal met al om de lucht in. Wordt weggekopt door Hendrikse. Opgevangen dan weer door PSV. Vanaf dat gezond door van Bobbel. Schot tegen viergever op. Dat zijn voor die ballen zo in een streep. Dat als je een niet toevallig een verdediger in de buurt staat. dan ben je gezien. Thelma Herr nu probeert om Van Bobbel te dollen aan de overkant van het veld De bal. Met een sleepbeweging eigenlijk onder het lichaam van Van Bobbel doorhaalt. En de bal uiteindelijk via de lichaam van zijn tegenstander over de zijlijn zit te gaan. Ingooi waarbij AZ nu snelheid maakt aan de rechterkant van het veld. Johansson al dan niet door Mertens wordt aangekikt. Wel zegt scheidsrechter de Kuipers. Een overtreding gemaakt. Een vrij schop voor AZ. Halfwege de PSV helft. En met nog een kwartier te gaan. De voorsprong voor AZ van 2-1. Wil PSV juist haast maken. Vaart maken de andere kant op. Maar moet het dus nu terug. En uh, de vrije trap genomen door Johansson. Uh, krijgt de bal. Uh... Uh, terug van Berghuis. Dan gaat de bal de diepte in. Uh, overstapje aardig van Maher. Maar goed opgelet door Willems. Die de bal terugspeelt op uh, zijn keeper. En Waterman trapt de bal hard naar voren. en uh, komt Een wel gewonnen door Locadia. Maar dan zit uh, Johansson ertussen. Kan de bal weer opgepikt worden door PSV. Via Wijnaldum. Wijnaldum naar Mertens. Mertens kijkt met Johansson tegenover zich. Zoekt naar de rechterkant. Mooie opening op uh, Hutchinson. Hutchinson via de borstbal aan de rechtervoet. Uh, wordt uh, opgejaagd aan die... Uh, linkerkant En door Berghuis kan de bal alleen nog terugspelen op Van Bommel. Van Bommel naar voren op Wijnaldum. Die wordt door de andere Wijnaldum tegengehouden. En dat een beetje ruzie in de familie. Heerlijk gezicht. Dat is altijd zo leuk als twee broertjes tegenover elkaar spelen. En dan een beetje ruzie maken. Het ziet er altijd zo leuk uit. De vrije trap is voor PSV. Jij, ik, heb ook ik, een moet altijd, ja, ik moet altijd <laughs> denken aan die ongelofelijke schop die Ronald Koeman ooit aan Erwin uitdeelde. Ja. Zo hoort het ook te gaan. Vrij schop voor PSV. Van Bommel achter de bal. strafgebied binnen. Mak. Weggewerkt op Berens omdat de bal te laag is. Er komt een herkansing en laat het over aan Willems. De hele van PSV staat er nog. De zijkant gezocht. Mertens aan de linkerkant zoekt zijn tegenstander Johansson op. De bal draait bij de tweede paal. Esteban komt. Stomt de bal weg. Dan moet Maher eigenlijk de rest doen. Die duikt onder druk van Van Bommel langs de bal. Van Bommel zelf ook. Die wordt opgepikt door PSV via Hutchinson. De slotfase gaat echt aanbreken. Nog een klein kwartiertje. En er altijd staat AZ met twee in voor. Maar langzaam gaat het een beetje kraken daar achterin. En moet AZ toch maar weer hopen op de tegenstoot zoals nu als de paas wel wordt verstuurd naar Berends. Maar die is te hard. Het voetballen en het, zeg maar, het proberen op die manier de tegenstander van de bal en van je eigen strafgebied achterhouden. Dat lukt AZ toch wat minder. PSV komt ook met meer mensen, komt dieper. Daarbij met name ook de rol van Strootman die veel vaker aansluit bij de aanvallers. Ook Wijnaldum die dat natuurlijk van nature al doet. Waardoor PSV nog maar met één serieuze controleur speelt en dat is Van Bommel. Het wordt daar kortom wat drukker. Het wordt dringend geblazen. AZ zal er proberen met snelle aanval uit te komen. Zoals nu met Eltidoor. Die hem duel gaat met Marcelo. De bal botst tegen een hand. Vrije schop. Snel genomen door Eltidoor. Die de vrije schop wel neemt. En dan staat Marcelo er zo dichtbij dat hij de bal, denk ik, per ongeluk. Want die kan nooit zo snel weglopen. Daar tegen zich aangespeeld krijgt. En komt er een nieuwe vrije schop. Maar blijft er terecht. Een gele kaart achterwege. Wat mij verbaast van PSV is dat er nog niet gewisseld wordt in aanvallend opzicht. Uh, je hebt nog uh, Matafs zitten, je hebt de paaien zitten. Dat zijn toch uh, voetballers die je kunt gebruiken. En ik denk dat de periode nu al begint aan te breken dat we die mensen gaan zien. Eerste vrije trap van Maher richting tweede paal. En daar gaat naar de lucht in, maar ook Waterman. En Waterman pikt de bal boven Rijnen uit. En dan maakt Marcelo weer een uh, nare beweging richting Rijnen. Maar het spel gaat verder. Bal gekopt door Locadia naar Mertens. Mertens met Johansson. Mertens wint. Of uh, met Hendriksen, Mertens wint. Mertens heeft de bal nog altijd. Mertens uh, probeert de bal te steken. Mooie paas. En dan moet hij erin gaan en gaat hij er niet in. Want Locadia weet deze kans niet te verzilveren. Heeft te veel tijd nodig. Durfde niet in één keer uit te halen met links. Wilde hem nog even klaarleggen. En schiet de bal dan via een tegenstander over het doel van Esteban. En dat betekent slechts een hoekschop voor PSV. Ja, toch is dit uh, de eerste serieuze grote kans voor PSV. Sinds dat moment aan het begin van de tweede helft van Mertens. Hoekschop van PSV, weer Mertens, nou valt zijn naam wel heel vaak. Marcelo de luchting kopt eigenlijk omhoog. Eltidoor kopt weg. Op de borst trouwens, knap aangenomen van Maher. Berend staat uh, ietsje verderop, maar wordt in de loop daar naartoe Maher ten val gebracht door Hutchinson. Dat ontgaat het arbitrale kwartet. En uh, uiteindelijk verspeelt AZ, maar dan vooral omdat het zorg is de bal. En dan wordt het toch nog gefloten, omdat er even verderop een overtreding is gemaakt. 20 meter terug, er gaat weer gewisseld worden nu. Het wordt wat, wat grimmiger, het wordt wat onrustiger allemaal. PSP gaat wisselen. Daar is het nummer 3, Bauma. Dat gaat omhoog. En dan komt er een aanvaller bij. En dat is dus Tim Matas. En ja, dan gaan wel alle remmen los. 12 minuten voor tijd. Is dan een aanvaller erbij gezet en is er een verdediger weg. Dat hoeft verder geen betoog meer, wat dat oplevert, ook met de risico's achterin. Maar hij zal, het is een bekerfinale toch een keer moeten. Elf minuten. En wat er dan gebeurt als je 2-2 zou maken en je zou een vlering afdwingen... hoe je dat weer wil repareren, dat zoeken we dan straks al uit. zal advocaat hebben gedacht. Nu moeten we zorgen dat we meer stootkracht voorin krijgen. Locadia en Matafs in de aanval ondersteund. Vanaf de zijkanten door uh, Lens en Mertens. En daarachter door Wijnaldum. Ja, een beetje 3-3-4 uh, spelend uh, nu Lens aan de linkerkant. Gaat uh, een uh, loopduuelletje uh, aan met uh, Johansson. Maar Johansson uh, doet dat goed. Gaat liggen. En krijgt de vrije trap mee. En een klein duwtje van Lens zorgt ervoor dat uh, er een vrije trap wordt uh, gegeven... door Björk Kuipers aan Johansson. Kijk naar de, het aantal minuten. Bijna 80 minuten gespeeld. Dus nog ruim 10 minuten. En AZ staat al heel lang op een 2-1 voorsprong. Na 14 minuten via eerst Maher en toen Eltidoor 2-0... 2-1 door Locadia in de 32e minuut. En die stand staat nog steeds op het scorebord. En gaat het de tiende worden voor PSV of de vijfde, uh, vierde winst? In de vijfde finale voor AZ. Over tien minuten weten we het. Maar het voordeel ligt nu bij AZ. Met die 2-1 voorsprong. Ja, misschien weten we het pas over veertig minuten. Of over nog langer. Dat zou ook nog maar zo kunnen. Als PSV erin zou slagen. nog een goal te maken. en een flenging af te dwingen. Voorlopig is 2-1 voor AZ. Heeft Hutchinson de bal meegegeven. Aan van Bommel. Van Bommel aan de linkerkant van het veld. Willems. Alle veldspelers nu bijna op de AZ. helft dat langzaam maar zeker. Samen geknepen wordt op de eigen helft. Goede 1 2 Stroopbal stuurt Lens weg. Aan de linkerkant van het veld. Johans we moeten naartoe. Lens houdt in. Wil een indruiende bal geven met zijn rechter. Door Reinen weggekopt van de penaltystip Opgevangen weer door Hutchinson. Van Bommel legt breed op Willems. Die nu halfweg de AZ-helft staat. En de kopjes voor het uitzoeken heeft. Wie wil koppen? Iedereen wil koppen. Lenz wil koppen. Maar de bal wordt weggekopt door Wijnaldum. Voordat hij in de buurt ook maar komt van PSV'ers. En levert dan opnieuw een hoekschop op. Is AZ bestand tegen de druk van PSV die nu echt serieuze vormen gaat aannemen na 81 minuten. PSV is op zoek naar de gelijkmaker. En wie gaat hem uitreiken? Hugo Hovenkamp of Willy van der Kuilen? Want de winnaar krijgt hem van de clubcorrivee. Schot van ver van uh, Strootman. Langs het uh, doel, naast het doel van uh, uh, keeper Esteban. Maar zoals gezegd, de winnaar krijgt hem van een club clubcorrivee van de eigen club. Of Hugo Hovenkamp voor AZ. Of de der Bomber, mogen we wel noemen. Het kanon van PSV, de Willy van der Kuilen. 81,5 minuut gespeeld. Ik kijk naar rechts. Daar zitten de AZ-fans. Die juichen. Het, uh, de Kuip gaat op en neer. En nu is het niet met Feyenoord-supporters, maar met AZ-supporters. Want AZ leidt met 2-1. Wel balbezit. Voor Wijnaldem. Maar niet voor lang. Want daar is Hendriksen die de bal de boel de diepte in speelt. En daar is Berends weg. Maar kan Waterman ver uit zijn doel de bal wegtrappen? Van Bank. Dat is de fase waarin deze wedstrijd is beland. Omdat PSV nog maar drie mensen achterin heeft. Een extra aanvaller heeft ingebracht. En op jacht is naar de gelijkmaker. De druk dus aan beide kanten. Om menselijke vormen begint aan te nemen. Als Wijnaldem ontsnapt aan de linkerkant van het veld. Naar binnen draait. Nog een keer een schijnbeweging heeft. En dan de bal bij Mertens brengt. Op de rand van stad Robiet. Die schiet. Schot geblokt. Blijft hangen. Rijn is de bal kwijt. Wilde dan op het op het allerlaatste momenten toe, net als Estuban die bal rot over de achterlijn. En levert dan opnieuw een hoekschop op voor PSV. Dat er op die manier de druk volop kan houden. Die van AZ zingen dus inderdaad op dit moment harder. De fans dan wel de is aan, Want de spelers zullen daar nog even niet aan meedoen dan die van PSV. Die ademloos kijken en maar hopen duimen draaien dat het goed komt. Hoekschop PSV. Mertens, spannend is het in de Kuip. Daar komt de bal voor het doel. Richting Marcelo. Kan Marcelo koppen? Ja, hij kan koppen. Komt de bal bij Lens, Locadia. En weer helemaal terug naar de rechterkant. ...naar uh, Via Lens is de bal bij Mertens terechtgekomen. Heeft uh, steun van Hutchinson, maar probeert het alleen. is langs één man en probeert dan langs Wijnaldum te gaan. De andere Wijnaldum, voor alle duidelijkheid, en dat lukt niet... ...is het uh, viergever die de bal via Mertens over de zijlijn trapt. En dat scheelt weer seconden. Belangrijke seconden voor Gert-Jan Verbeek en zijn mannen. Na een rampseizoen uh, lijkt het uh, heel mooi te eindigen. Niet alleen met deze Bekerfinale, maar zelfs een 2-1 voorsprong... ...in de slotfase van diezelfde Bekerfinale. PSV komt weer. Mertens vanaf de rechterkant krijgt hem allemaal met een gelukje. De voorzet komt in de handen van Esteban buiten het bereik van Lokadia. Zo is deze wedstrijd in ieder geval vele malen leuker en aantrekkelijker dan de twee competitie tussen deze twee ploegen. In Eindhoven was het 5-1 Na die snelle rode kaart. Twee keer geel binnen acht minuten was Nijhuis de scheidsrechter Etienne uit het slachtoffer. Hoewel de dader want hij deed het gewoon zelf. En ook in Altmaar -Altma met het 1-3 was het niet spannend. Dan is het nu wel... Op welke kant gaat het op? Van afstand. Willems wil schieten. schijnbewegingen, schijnbeweging. Een sleepbal naar Mertens. Rechterkant van het strafhofgebied. Mertens loopt het strafhofgebied binnen. Schiet tegen viergever op. Bal kaatst weer het strafhofgebied uit. Hutchinson met een hakje. Dat is link, dat is gevaarlijk. AZ neemt over en kan nu terwijl het helemaal open ligt met Berens aan de wandel gaan. Maar de bal is dan net niet zuiver en heeft Curve mee naar de linkerkant. En nou is dat net de kant waar Berens stond. En dan rolt die bal over de zijlijn en gaat de counter van AZ niet door. Nog een wissel aan de kant van PSV. Mertens naar de kant. Oké, okay, en de paai komt erin. Dat is vers bloed, zullen we maar zeggen, maar niet wat we zeggen, helemaal van bank. Dat had ook nog gekund. Ja. Het is, laten we zeggen, de ene buiten voor de andere. Ja, dat verbaast me een beetje. Want Mertens uh, uh, was toch uh, knap gevaarlijk voor zijn tegenstanders. Maar dat kan de pijn natuurlijk ook zijn. Bal in de lucht bij Elm. Die uh, over de bal heen maait maar een tweede kans krijgt. En hem uh, hoog in de diepte speelt. Daar gaat Elty door richting uh, Waterman. Maar Waterman kan de bal vangen voordat uh, de Amerikaan gevaarlijk is. En dan gaat de bal... Via Waterman naar voren. Er wordt uh, gekoopt door Rijnen. Ik moet zeggen, Rijnen speelt geen slechte wedstrijd. Heeft de bal naar uh, Maher gekoopt. Maar Maher zijn uh, is niet goed. Hij heeft de handen ten hemel ter verontschuldiging richting Eltidoor. En dan gaat PSV weer komen. Zes minuten nog. 2-1 AZ. Met aanvoerder Van Bommel. Van Bommel kijkt om zich heen naar Hutchinson. Hutchinson bal naar voren. En uh, Is de paal in balbezit geweest? Nee, nog niet. Wel metafs. Metafs. En uh, schitterende. Redding neer van Esteban. Knap wat die man daar doet in dat doel. Op de goede uithalen hoor. Dat ook van uh, Timmertafs. Met links levert weer een hoekschop op voor PSV. Dan komen ze allemaal weer. Daar komt Marcelo mee. Daar komt uh, Stroopman mee. Hoekschop uh, komt al. Wordt weggekopt door Elm. Opgevangen door Stroomman op de rand van het strafgebied Terug afgeleverd bij De Paai. Actie in Huis heeft daarmee langs de tegenstander. Wil maar die trapt daar niet in. Goed verdedigd Johansson, de twee invallers. Johansson trapt de bal dan volkomen blind de andere helft op. Daar staat helemaal niemand van AZ, want die lopen allemaal achteruit. PSV krijgt de bal weer terug. 85 minuten gespeeld. 2-1. AZ leidt nog altijd in deze beterfinale. PSV duwt en drukt en wil de gelijk maken. Drie verdedigers nog bij PSV. Van Bommel daar vlak voor. En de rest van het elftal bestaat inmiddels louter uit aanvallers. Want PSV kan en wil en moet nog maar één kant op. De paai frommelt zich langs twee tegenstanders. Een hakje van Strootman brengt de bal bij Wendal. Weliswaar wat uit het lood. Dan zit Berghuis er even kort tussen. Maar PSV PSV. Via Hutjes is het toch weer over. En balbezit bal bezit dus voor PSV. Gaat de bal richting de tweede paal. De paai kan er niet bij, maar houdt de bal wel binnen, heeft hem voor zijn rechter in de buurt van de cornervlag. en uh, Johansson tegenover zich de paai met de voorzet richting Esteban en die kan hem makkelijk vangen, geen enkel probleem terwijl er van AZ uh, iemand klaar staat om in te vallen. En ik dacht dat dat Aaron Johansson is. Een uh, spits. Dat zou dan voor Eltidoor zijn. Als uh, de andere, de rechterspits nu aan de linkerkant spelend. Berens de bal heeft voor AZ. Ja, de vierman nog uh, maar achterin. Maar dan uh, goede onderschepping van uh, Marcelo. En PSV kan weer in de avond gaan met Strootman. Strootman naar Wijnaldum. Wijnaldum uh, zoekend. Wie loopt er vrij aan de rechterkant? Loopt iemand vrij en kan de bal door Lens voor het doel worden gegeven. Esteban. En die vangt hem heel simpel. En zal heel lang de bal bij zich houden. 87 minuten gespeeld. 2-1 AZ. Esteban nog altijd in balbezit. Gaat hem uittrappen. En doet dat half goed. Of nou redelijk goed. Want de bal komt in de buurt van Elti door. En die gaat in gevecht met Marcelo. En verliest dat gevecht. AZ is niet gek. Dat houdt nu vijf mensen eigenlijk achterin. De vier verdedigers. En daar kruipt Hendriksen heel dicht tegenaan. Terwijl er nog gewisseld gaat worden bij AZ. Daar gaat Elti door naar de kant. Dat is uh, speculeren op het feit dat het goed afloopt. Want uh, die zou je dan nog wel nodig kunnen hebben. Zou het nog 2-2 ja, worden. En uh, Johansson. Oh ja, die heb je natuurlijk ook nog. Ja. Johansson ja, komt dan met extra met, snelheid. Met zijn, geen slechte school, met, ja. Dat is eigenlijk wel begrijpelijk. Die komt nu voor de slotfase. Extra snelheid. En dan kan je daar misschien nog van profiteren in het elftal. En dat is dan de laatste wissel van deze wedstrijd. Zes wissels gehad. Balbezit voor PSV. De klok op 87 minuten. Uh, Depay ontsnapt aan uh, een struikelende tegenstander. bal op voor de goal. Wordt door drie mensen gemist. Door Lens ingeschoten oh, op de, op de paal. paal. Hij schiet hem op de paal. Nou, wat een schitterende knal was het overigens. Nu aan de andere kant ligt het helemaal open voor de tegenstoot. Als Johansson overzicht heeft en houdt in de bal bij Berends. Brengt die bal. Is niet goed trouwens achter Berends. Dat betekent dat PSV de gelegenheid kreeg om vier, vijf mensen achter de bal weer te krijgen. Berends heeft nog wel balbezit voor AZ. Johansson wacht voor het doel samen met Berghuis. Bal komt en wordt weggekopt door PSV. Wordt dan door Johansson opgevangen. En er wordt vanaf afgeschoten door Maher. Schitterende redding nog van Waterman die de 3-1 voorkomt. En zo kan het aan de ene kant en aan de andere kant een doelpunt opleveren. Maar gebeurt het twee keer niet. Wat een heerlijke pot voetbal als Esteban de bal heeft. En ik maar weer naar het scorebord kijk waar de klok op 88 minuten ruim staat. En Esteban lang doet om de bal weer in het spel te brengen. Gooit hem naar voren, naar Maher. Maher die dicht bij de 3-1 was. Maar dat was Lens ook met die bal op de paal. bal gaat over de zijlijn. Gert-Jan van Beek netjes in het pak. Staat uh, iets uh, relaxter dan Dick Advocaat. Dick Advocaat ook in pak. Uh, uh, staat er wat, uh, ja, wat gedrongen bij. Staat wat uh, beteuterd te kijken. En Verbeek gaat zijn eerste grote prijs halen in zijn carrière als trainer. Als het zo blijft. Want het uh, lijkt erop. We zitten in de laatste minuut van de officiële speeltijd. Met balbezit voor PSV. Waterman gaat uh, pingelen. Moet uitkijken in het stadshofgebied. Want Johansson is in de buurt. Bal gaat uh, naar voren. Als er. Uh, komt hij wel gewonnen wordt door Matas. Maar het vervolg is er niet voor PSV. Gaat de bal weer naar voren. Johansson moet de bal doorgeven aan. Berends doet dat ook. Van aan Maher. Maher in het stadsroepgebied. Maher tussen twee man. De ronde van Bommel. En raakt de bal kwijt. Wat een slotfase. Wat een spanning. De zit weer voor AZ. En dat PSV nu met hoge ballen probeert de bal vanaf de achterhoede meteen naar de voorhoede te krijgen. Zonder dat er nog een middenveld is. Dat lukt niet. Berends neemt over. Berends een solo meegegeven aan Berghuis. Niet de einde beslissing. Bal voor oh. het doel. Oh, de kans voor Johansson. Die de bal op het presenteerblaadje krijgt en hem overschept. En zo uh, is het na dat moment van die bal op de paal van Lens bijna de gelijkmaker tot twee keer toe bijna 3-1. Vier minuten. minuten extra tijd. Dat levert een fluitconcert op op uw rechterbox van de radio. Daar zitten de AZ-fans. Als u de linker speaker opendraait, dan ziet u PSV-supporters. Maar die zijn wat stil geworden. Omdat hun ploeg in de slotfase de bal ook niet meer terugkrijgt. Die is voor AZ. Berghuis, rechterkant van het veld. Probeert langs Willems te komen. Komt ook langs Willems, maar loopt dan de bal over de achterlijn. Dat is niet handig. AZ is de bal kwijt. PSV, terwijl de extra tijd inmiddels loopt, heeft de bal weer terug. Maar oeh, wat is er nog maar weinig tijd. En wat een spanning. In die uh, slotfase eigenlijk de hele wedstrijd spannend. Spannend geweest. En daar waar je dacht dat PSV wel terug zou komen nadat het 2-0 achterkwam. Redelijk snel weer terug naar 2-1. En die 2-2 wilde maar niet komen. Nu dan misschien met Memphis Depay. Met Johansson tegenover zich. Depay trekt naar binnen. Depay gaat straks op gebied binnen. Schiet, maar schiet dan... Dermate slecht dat de bal bij de hoekvlag over de zijlijn gaat. Ja, je zou liever hebben dat de bal over de achterlijn gaat. In Engeland zeggen ze dan heel droogjes even the linesman had to step aside. <laughs> ja. In ieder geval staat het nog altijd 2-1. En hebben we de extra tijd uh, die uh, ingegaan is. Vier minuten. Waarvan uh, ongeveer een minuut voorbij is. Nog drie minuten te gaan. Inworp AZ. Houdt AZ stand. En uh, verovert het de beker. Of komt PSV nog langs zij. Op welke manier dan ook. Zo dichtbij als met die bal op de paal van Lens is PSV de hele Tweede helft nog niet geweest. En komt PSV nog dichterbij. Wijnaldom heeft de bal voor AZ wel te verstaan. Die gooit in. Terwijl de man van het bommetje het stadion omgelopen is. geloof ik Nu aan de andere kant een klein rotje heeft afgestoken. AZ deert het niet. Want AZ komt eruit. Er komt een paasje naar Johansson. Die wordt net van de bal gehouden. En uh, Marcelo kan de bal dan afleveren bij zijn keeper. Waterman, geen tijd te verliezen. Waterman geeft de bal aan Ros naar voren. Lens wil aannemen, dat lukt niet. Struikelt, geen overtreding gemaakt. Azet neemt de bal weer over. Diepe bal lukt ook niet. Komt niet bij Berends. wel bij Hutchinson. Die kopt de bal weg, maar in de voeten van Meijer. Maaer aan de linkerkant uh, opgevangen door Van Bommel. Maar hij gaat er langs, Maher. En nu gaat de genadeslag komen. Nu gaat de genadeslag komen als Maher doorloopt. En de bal opzij geeft op Berghuis. Maar Berghuis durft niet door te lopen en speelt de bal naar Johansson. Johansson terug naar Berghuis. Maar dat is belangrijk voor Balbezit houden. Terug naar Johansson. Johansson in de buurt van de cornervlag. probeert met een hakje Berghuis weer te bereiken. Lukt niet. Bal wordt uitverdedigd. Met moeite. Uh, want uh, de paai komt niet in balbezit. En dan is het uh, Waterman die de bal heeft. En nu is er uh, haast geboden door Waterman. Trapt de bal hard naar voren. Richting Lens. Lens en Wijnaldum. Wie komt er? Lens kopt. Naar uh, de paai. De paai aan de linkerkant. Moet de bal uh, afgeven. Doet dat naar Stroopman. Stroopman. wat straks op gebied. En daar wordt de bal gekopt. <laughs> bijna in eigen doel En uh, is het uh, Rijnen die opgelucht ademhaalt. Want hij ziet dat de bal in de handen is van Esteban. Ja, hij zal niet de enige zijn geweest die opgelucht ademhaalt. Want je zou hem in de slotfase van de wedstrijd in de extra tijd die eigen doel koppen. En daarmee een uh, bekerzegen uit handen geven. We zitten in de extra tijd. 2-1, AZ-PSV. Secondenwerk is het nog als PSV nog een keer komt. De paai wordt aangespeeld aan de linkerkant van het veld. Contact zoekt met Locadia die in de tang zit voorlopig bij Rijnen in de tweede helft nu aan de zijkant uitkomt en even inhoudt en kijkt is er ruimte om een voorzitter te geven eigenlijk niet nou toch snel weggedraaid en de voorzitter die wordt weggekomen, half, Lens van dichtbij, Matas van dichtbij, niemand kan schieten, bal blijft liggen, er gaat de vlag Krijg, omhoog klopt. en er is een overtreding gemaakt Naar door zes. Lens ja. en dat betekent dat er aan de aanval van PSV een einde komt waar PSV hoopte op een strafschop of toch nog een schietkans of wat dan ook, maar niet op dit want AZ ze feliciteren elkaar al in het veld, weet dat dit normaal gesproken een uh, kat in bakkie moet zijn, maar is dat zo? Esteban gaat er wel nog een keer het spel inbrengen. We zagen net Pieter Keur de... De trainer van AZ die voor ons zat de hele wedstrijd naar beneden gaan. Om met de staf het feestje te gaan vieren. Want daar lijkt het toch wel verdacht veel op als we in de slotseconden zitten van de wedstrijd. Esteban de bal naar voren heeft geramd. En ik kijk naar Kuipers. Hij ziet dat de bal over de zeilen gaat en laat gooien door PSV. Dan moet Hutchinson snel zijn bij de bank van AZ. Gaan de arm omhoog. Waarom wordt er niet gefloten? En nog altijd bal. Oeh, dit is link wat Berens doet. Die houdt de bal hoog en gaat er langs. En Berens loopt door.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 Die zijn eerste grote prijs binnenhaalt als trainer. Hij en zijn AZ winnen met 2-1 van PSV. 1-0 Maher in de dertiende. 2-0 Elton En 2-1 Locadia. En de Eindhoven feliciteert de KNVB <tie> bekenwinnaar PSV. Dat staat ergens op een groot pand in Eindhoven. Echt waar, het kan naar beneden. Andy en Bas daar in de Kuip. Zelfs de troostprijs is PSV niet gegeven. Het is een hoofdprijs voor Alkmaar. AZ wint de KNVB-weker. Zo meteen gaan we natuurlijk schakelen met het veld daar in de Kuip. We gaan ook nog de prijsuitreiking meebeleven. Langs de lijn gaat nog door tot half negen vanavond. En we gaan ook doorpraten over de wedstrijd. Doen we met Mark van hier in de studio. Ja, eh, al met al over 90 minuten een terechte winnaar. Nou, ik vond wel dat PSV een doelpunt verdiende in de tweede helft. Alleen, PSV uh, heeft ze aan het wankelen gebracht, AZ. Maar uh, niet doen instorten. En dat mogen ze zelf wel kwalijk nemen. Als je zoveel kansen krijgt in een, uh, op de gehele wedstrijd gezien... hadden ze het gewoon af moeten maken. Was jij verbaasd aanvankelijk over de tegenvallende tweede helft? Ja, ik wel. Je ziet dan toch dat... Uh, dat PSV het veld heel groot maakt, heeft met name te maken met uh, de verdedigingen... die niet door durft te dekken, die niet vooruit durft te spelen... en het feit dat je gewoon, uh, en dat vond ik wel heel, heel erg opvallend... dat je ziet dat er gewoon heel weinig energie in het elftal zit. Ja, maar dat is iets wat eigenlijk al, al laat maar zeggen in de loop van het seizoen is ontstaan, hè? Ja, klopt. Ja, en dat is uh, ja, het verhaal eigenlijk van, van, van PSV... wordt in deze ene wedstrijd uh, geïllustreerd, ja. op een pijnlijke wijze. Ja, bedoel, hoe hard zal deze mokerslag aankomen in Eindhoven? Is, is de, ja, kun je daar iets op loslaten? Ja, die komt echt keihard kei aan. Kijk, uh, de afgelopen weken stonden voornamelijk in het teken van deze bekerfinale. Er werd ook voortdurend gezegd op PSV naar buiten toe... Dat, uh, dat dit het seizoen kon redden. He, uh, tweede, de tweede plaats in de competitie en uh, de bekerwinst. En nu gebeurt dat niet. En dan komt Storban ook nog een keer met die uitspraak. He, van nou ja, mochten we de beker winnen, oh, ik weet niet of we gehuldigd willen worden. Ja, ja dat is onverstaanbaar natuurlijk. Ik vind, uh, ik vind dat de beker uh, ongelooflijk uh, leeft in Nederland. Het wordt de la laatste jaren steeds mooier en, uh, en leuker om naar te kijken. Uh, dus dan kan je nooit met zo'n uitspraak komen. Nee. Wat betekent dit voor AZ en met name voor Gert-Jan Verbeek? Ja, zo, zo dicht zit het dan bij elkaar. Voor AZ betekent het heel veel. Een prachtige prijs voor, voor Alkmaar. En dit maakt voor AZ het seizoen wel goed. Ja, bedoel, ja, het maakt het niet uit. Ze gaan Europese spelen ja. sowieso volgend seizoen. Ja. Ze stromen nu alleen iets interessanter in. Ze hoeven zelfs niet eens meer te gaan spelen straks in de, in de, in de play-offs. Hè? De, nee, waar, waar ze ook gaan eindigen. Ze kunnen zelfs aanstaande zondag de wedstrijd tegen Willem II gewoon laten lopen. <lacht> ja. Helemaal niks aan de hand voor AZ. <lacht> en, maar, nou, nou hebben ze dus eigenlijk uh, de, de prijsuitreiking, of nou ik moet zeggen de huldiging, hebben ze pas gepland aanstaande zondag in Alkmaar. Na de laatste competitiewedstrijd. Maar dat gaat toch gewoon vanavond los? Ik bedoel, ja, natuurlijk, jij, ik bedoel, natuurlijk. Denk aan jouw spelersperiode. Dat, dat wil je toch gelijk gaan vieren? Nou, wij hebben dit ook al besproken bij Willem II. Kijk, wij hoopten eigenlijk al op dit scenario. Ja. <laughs> als we niet van Ajax hadden verloren, maar goed. Want uh, de spelers van AZ die gaan natuurlijk de komende dagen feesten. En, en hele Alkmaar, dat is ook logisch. En die huldiging die zal nog eens dunnetjes overgedaan worden zondag. Maar het echte, echte feest zal vandaag plaatsvinden. Ja, ja. De, de manier waarop AZ heeft gespeeld. En dan denk ik even aan een speler als Altidore. Ik bedoel... Ja, in hoeverre hebben die spelers heeft AZ het gewoon PSV lastig gemaakt? Hè? Proefde je daar eigenlijk gewoon veel meer in van die gaan echt voor een prijs? Nee, dat niet. Wel de, de, de eerste twintig minuten en uh, in het in het ja eigenlijk verder verloop van de wedstrijd heeft PSV voortdurend aangedrongen. Hebben zij de bovenliggende zijn zij bovenliggend geweest? Alleen ja, ze hebben ze zijn gewoon niet bij machten om om echt uh, ja het af te maken. Ja. Dan nog even terug naar PSV, de mokerslag. Wat zullen de consequenties zijn, denk je? Ja, de consequenties zijn dat dat intern geëvalueerd zal worden. Dat gebeurt al, is de afgelopen maanden al veel gesproken. Door met name de RVC, die, ja, die eist dat, dat bepaalde mensen van hun troon worden gestoten. Maar, maar Sanders en Brans, de directeuren... Eh... Ja, zelfs dit, dit wordt ze natuurlijk ook weer aangerekend. Ja. Ik bedoel, wat dat betreft, palen en lat bepalen soms het beleid. Ja, inderdaad. <lacht> Als die lens die bal binnenschiet, dan, dan, dan bepaalt dat beleid. Zo, zo gaat dat in het voetbal. Alleen uh, denk ik dat het waarschijnlijk zo zou zijn... dat Embrandt en, en, uh, en Tini Sanders gewoon volgend seizoen uh, ja, uh, blijven. En terecht ook, denk ik. Want een nieuwe coach, uh, je moet toch wat stabiliteit in de club hebben. Precies. Ja. De trainer gaat al weg. Nou, dat was toch een boegbeeld. Een grote naamadvocaat. Je, moet een nieuwe, je weet wie er komt. Het is een vrij, vrij onervaren trainer. Dan denk ik dat het belangrijk is om zeker een Brands te handhaven... met heel veel know-how op uh, voetbalgebied. Ja. Ja, ik zou voor de grijn, paal en lat kunnen soms bepalen hoe het beleid eruit ziet. Uh, ook, ook een moment als Locadia, die vrij kan aannemen. En Het, het is toch af en toe ook schrikken. Ja, absoluut. Dat is ook zo. Je ziet dan... Uh, uh, hij krijgt een fantastische bal aangespeeld door, uh, door Mertens. Die, die vond ik in de tweede helft zeer goed op Dreefvaart. Ik was wel verbaasd dat die jongen werd gewisseld. Want die pai heb ik totaal niet gezien in de tweede helft. En, en, en ook één op één. Bedoel, ook, er, er waren minuten ongeveer nog te spelen. Precies. Laat in ieder geval een speler met individuele kwaliteiten... die man kan passeren altijd staan. Op het moment dat je moet gaan drukken en in de kleine ruimte moet gaan spelen. Was ik wel oververbaasd. Nou, die geeft die bal aan Locaria en dan zie je dan toch... Ja, in de finesse dat ze daar tekort komen, hè, uh, het, uh, het snel kunnen handelen. Dat is een Locadia in de kleine ruimte nog niet besteed. We gaan nog even live naar het veld in uh, de Kuipmarkt. Uh, we gaan even naar Ragnar Niemeyer die er staat met een van de aanvallers van AZ. Ik ga heel even proberen om bij uh, Roy Berends te komen. Uh, Roy. Heel even. Ja, we zullen even kijken of dat dan uh, lukt op zo'n moment. Hi Roy, gefeliciteerd. Ik wist niet eens dat er zoveel mensen woonden in Alkmaar. zoveel achter die goal. Hoe bedoel je? Nou ja, moest eens kijken naar de volk. Ja, ik heb het al meegemaakt met RV, maar dit is ook mooi. Uh, ja, dit is ook, ja, dit is ook uh, iets voor een, voor een kleinere club. Mag ik dat zeggen, is een beker een hele grote prijs. Nou ja, uh, als je geen kampioen wordt, is dit uh, de andere prijs die je eigenlijk uh, moet winnen. Dat uh, hebben uh, heb we gelukkig gedaan, dus uh, goede ticket voor Europees voetbal. En, uh, ja, Zondag hoeven niemand te strijden om, uh, om een goede ticket, dus uh, prima zo. Hoe groot was het moeten? Ja, PSV was het favoriet. Twee keer van ons gewonnen en uh, ja, wij, wij speelden de laatste weken heel goed. En uh, dit is ook laten zien dat we goed zijn, alleen het resultaat was niet altijd daar. En dan, uh, dit is wel het moment om, uh, om te pieken. Met, ja, uh, natuurlijk heb je een beetje geluk, maar we hebben het wel afgedwongen. want uh, we begonnen natuurlijk wel uh, als een storm, uh, de eerste eerste 2 minuten, dus dat, uh, ja, dat was goed uitgepakt. Gefeliciteerd, dankjewel. dankjewel. Roy Berends van AZ, hij wint dus met zijn ploeg de KVB-beker door PSV in de finale met 2-1 te verslaan. Zo dus meteen na achter gaan we nog een half uurtje door met Langs de Lijn. Meer reacties dan vanuit de Kuip. En natuurlijk ook het uitreiken van de beker daar in Rotterdam. Graag tot zo. Langs de op 1.